De meisjes van de rijp, dat zijn de mooiste meisjes Zo mals als het gras, zo rank als het riet En die van graft zijn ook wel fris en levendig als verse vis Maar mooi zoals de rijp zijn ze net niet De meisjes van de rijp, die hebben geen gebreken De meisjes van de rijp, die zijn volmaakt kortom daar raak je van je leven nog niet op uitgekeken. Daar rijden de toeristen urenlang voorom. De meisjes van de rijp, dat zijn de mooiste meisjes. Met alles erop en alles eraan. Dat zouden die van Graft wel willen Zulke borsten, zulke benen, zulke billen Om mee op zondag naar de kerk te gaan Maar als je nou in Graft gaat vragen Waar wonen de mooiste meisjes hier Dan zal je ze niet horen klagen dan antwoordde die je met plezier De meisjes van de rijp, dat zijn de mooiste meisjes Dat wil zo van oudsher hier het idee Maar denk niet dat we ze benijden Want het zijn misschien mooiere meiden Maar ze doen er stukken minder mee maar ze doen er stukken minder mee, maar ze doen er stukken minder mee.